Ja, sorry, ik weet het. Ik heb de neiging om mijn vakjargon te vervallen... als het over mijn passie voor reclame gaat. Cookie, uh, Lookie, dat zijn toch die speculoosjes in de vorm van een hond... hondje? Met twee amandelen als oogjes. Precies. Ja, ja, die ja. zijn tegenwoordig overal. Mm. Ik heb ze zelfs bij de koffie gekregen in een cafetaria... op de luchthaven van Kuala Lumpur. Inderdaad, ja, ja, ja. Ze zijn een wereldwijd succes geworden, hè. Niet slecht, hè, voor een, een saai speculoosje made in brooch, Flanders... dat amper twee jaar geleden bijna van de markt verdwenen was. En Dirk de Meijer uh, heeft die campagne dus bedacht.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 Laat mij eens kijken. Nee, waarom zou hij zijn afscheidsbriefje hier verstoppen? Hè? Meneer Bernard heeft Dirk de Meijer een zwart jasje in zacht kleer. Weet u dat toevallig? Meneer Bernard, Sorry, ja, ehm... Um, ja, uh, neem ik wel. Ik was even aan het nadenken. Ik, ik weet het niet zo... Waarom vraagt u dat? Meneer Beenaert, een klein uur geleden hebben we iemand dood aangetroffen... op het trottoir voor het concertgebouw.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 Commissaris, eh, ik heb alle in- en uitgangen laten afzetten. He. Maar we gaan ons daar niet populair mee maken. Zo. Moet maar een keer gaan kijken. Ah, is dat zijn foto? Maar ik zie... Amman, een schone mens, he. Dirk de Meijer, creatief directeur. En tot is van tak van concertgebouw springen. Allee, oh, ja, of misschien eraf geduwd worden. Jongens, jongens toch. Ja, ja, ja, ga nog maar een paar van die brochures bijeenzoeken. Ja. Zijn er hier genoeg? ja. Die hoofdreceptioniste is toch al aan die lijst bezig, hè? Ja, ja, ja, ja. Maar dik tegen haar hoesten, hè. Ja, zo. zoveel te beter. Zeg, maar je handen er dan een beetje werk aan in, hè. 104 deelnemers zijn er aan dat colloquium. Fijn. nu zijn er maar 103 niet meer, hè. Ja, die meneer de er niet meer, hè. Zeg, en ze zitten niet alleen in België, hè. Ze zit Noordpool, pool Tust, Braziliaan, Grieken. De rest als je hem bij het IJsland gewoon een keer pezen. Ja, Bruinhoge, het is ja. een internationaal colloquium voor iets, hè.